12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De edge van de hurricane is nu op ons en de condities zijn expected to behaald. According to the National Weather Service, tropische winds kunnen van dit punt voorbij. Burgemeester Bloomberg van New York waarschuwt inwoners dat de uitlopers van de orkaan Irene de stad hebben bereikt. Daarvoor hield Irene huis langs de oostkust van de Verenigde Staten zeker acht mensen zijn om het leven gekomen door het natuurgeweld... en zo'n 2 miljoen huizen en bedrijven zitten zonder stroom. Met name generator thank goodness we gas in generator. De Staten de Virginia en North Carolina zijn getroffen. De gouverneur van North Carolina zegt dat er veel schade is, veel ondergelopen straten en omgewaaide bomen. There is widespread damage to property and infrastructure along the coast. We have ocean overwash, we have flooded roads, we have fallen trees throughout the whole east, and we continue to have damaging storm surge. In zeven Amerikaanse staten geldt de no-toestand vanwege de orkaan. President Obama onderbrak zijn vakantie om het centrum te bezoeken van waaruit de hulpdiensten worden gecoördineerd. Hij is bezorgd over de stroomuitval en denkt dat het dagen duurt voordat de problemen zijn verholpen. Uh, uh, days, uh, even in, in de stad Philadelphia in Pennsylvania wordt gewaarschuwd... dat er mogelijk twee weken geen elektriciteit is. Vanuit het internationale ruimtestation ISS hebben astronauten foto's gestuurd. Daarop is te zien dat de storm honderden kilometers breed is... en langzaam naar het noorden trekt. En daar vindt Irene New York op haar pad. Volgens burgemeester Bloomberg is het nu te laat om je nog uit de voeten te maken... De tijd voor evacuation evacuatie is over. Everyone should now go inside and be prepared to stay inside... until weather conditions improve. We have prepared for this. We've worked very hard. Uh, we've warned the public. Uh, and now we have to deal with what comes from Mother Nature. En moeder natuur heeft het openbare leven in New York stilgelegd. De metro en de vliegvelden zijn gesloten. Meer dan 300.000 mensen hebben de lage delen van de stad verlaten... De normaal zo drukke straten van de miljoenenstad liggen er verlaten bij. Inwoners wordt aangeraden om in een kamer te gaan zitten met zo min mogelijk ramen. Het oog van de orkaan zal naar verwachting vanavond om 6 uur Nederlandse tijd boven New York hangen. De orkaan uh, Irene in Amerika. Ik heb begrepen dat ervoor uh, ik niet helemaal te horen was. Ik hoop dat de technische problemen nu zijn opgelost. Dan en, en gaan we ervoor zorgen dat u de rest van de uitzending wel allemaal hoort. Over de orkaan. Ook in Oost-Azië woedt een orkaan. In het noorden van de Filipijnen zijn door de orkaan Nanmadol zeker acht mensen omgekomen. Vijftigduizend mensen zijn op de vlucht geslagen. Nanmadol veroorzaakt overstromingen en aardverschuivingen. En op veel plaatsen is de stroom uitgevallen. De orkaan is iets afgezwakt en is nu op weg naar Taiwan.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 De Amerikanen moeten de staatsschuld verminderen... maar tegelijkertijd de groei stimuleren. De Amerikaanse centrale bankpresident Bernanke riep vrijdag het congres op... ook meer te doen om de economie te laten groeien. De Harley-dag die vandaag in Tilburg zou worden gehouden gaat niet door. De gemeente heeft de dag afgeblazen omdat er aanwijzingen zijn... dat de gezellige familiedag zou kunnen uitlopen... op een confrontatie tussen rivaliserende motorbenders. De organisatie zelf zegt dat er geen aanwijzingen voor zijn. Totaal niet. Totaal niet. Uit geen enkele hoek. Dus, dus begrijpen wij ook als, als organisatie helemaal niet waar dit vandaan komt. Ja, de organisatie zelf heeft geen aanwijzingen voor uh, dreigende ongeregeldheden. Iemand die dat wel heeft is uh, Peter Nordanas, burgemeester van Tilburg. Uh, goedemiddag, uh, meneer Nordanas. Ja, goedemiddag. W wat, wat waren die aanwijzingen? Nou ja, kijk, wij uh, hadden het oprecht idee de dag door te laten gaan. Maar we kregen gisteren uh, echt serieuze aanwijzingen van de politie... Mm -hmm. dat er geweldsincidenten uh, zouden kunnen gebeuren. Ja. We hebben lang over zitten praten. En u zult begrijpen dat ik niet enorm specifiek over die aanwijzingen kan zijn. Nee, maar, maar goed, ik... het, is een, het is een dag van tevoren. Uh, een, een, ja, het is toch wel handig als u met een goed verhaal komt, denk ik, uh, voor ja. het begrip. Dat, dat, dat, dat is altijd zo.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 Het, het zo ja. ernstig waren de aanwijzingen bedoel ik? Jazeker. Ja, ja. Het, het, het was ook niet mogelijk uh, om, om een eerder besluit te nemen? Nee, nee, nee, we hebben dat echt van dag tot dag uh, goed bekeken. En ook uh, met de politie informatie op tafel in de gaten gehouden. Maar uh, dat deze ze gisteren voor. Uh, en dan moet er gekozen worden. En uh, ik kan niet anders kiezen dan uh, voor een situatie waar er geen uh, ongeluk gebeurt. Ja, ben, bent u niet bang dat er nu veel motorrijders naar Tilburg... toch naar Tilburg zullen komen? Uh, nou, die zullen we uh, op een uh, normale wijze ontvangen. Ik denk dat het wel mee uh, uh, zal vallen. Mm -hmm. En ze proberen uit te leggen uh, dat uh, Brabant heel mooi is... maar vandaag uh, in Tilburg uh, de Harley-dag niet door kan gaan. En stel dat ik straks op de motor stap en naar mijn vrienden in Tilburg rijden... kom ik de stad dan wel in? Dat is niet de bedoeling. Dat is, uh, ook niet... Als, ja? U wordt dan uh, op een uh, uh, normale manier uh, door de politie aangesproken uh, ja. aan de stadsrand. Uh, en uh, ze zullen u uitleggen uh, dat uh, dat beter vandaag niet kan. Ja, maar Tilburg is dus uh, verboden gebied voor motorrijders vandaag eigenlijk? Nou, uh, min of meer. Uh, en dan uh, wordt er natuurlijk uh, uh, op een ordentelijke manier het gesprek... Uh,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 De politie is meteen een grote zoekactie gestart... waarbij ook een helikopter is ingezet. Er is nog niemand aangehouden. Sinds begin deze maand zijn vooral op de wegen rond Rotterdam... tientallen auto's beschoten voor een nog om, door nog onbekende schutter. Justitie heeft 10.000 euro uitgeloofd... voor de tip die leidt tot de aanhouding van de zogeheten snelwegschutter. Er zijn tientallen tips binnengekomen, maar de gouden tip zat er nog niet tussen. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. In Pakistan daar is de tweede man van Al-Qaeda gedood. Dat zeggen de Verenigde Staten. Het gaat om Attia Abd al al-Rahman En hij zou zijn gedood in de Pakistanse provincie Waziristan. De Amerikanen willen niet zeggen hoe Rahman is gedood. Maar het gebeurde op het moment dat een onbemand vliegtuigje van de VS een aanval uitvoerde. Rahman was commandant van Al-Qaeda en werd de tweede man na de dood van Osama bin Laden. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij het plannen van aanslagen. en de propagandavoering van het terreurnetwerk. Achman sloot zich als tiener al aan bij een terreurgroep in Afghanistan... toen om mee te vechten tegen de Sovjet-Unie. Informatie over toneelvoorstelling van vroeger en nu... staat vanaf donderdag 1 september op een speciale website. theaterencyclopedie.nl.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 En dit jaar is een record aantal teken gevangen in Nederland. Dat blijkt uit gegevens van de Wageningen Universiteit... die twaalf vanglocaties heeft in Nederland. Dat meldt het programma Vroege Vogels. Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Als ik even alle twaalf locaties bij elkaar neem... Uh, en ik tel vanaf 1 januari tot en met uh, begin augustus het aantal teken... dan zitten we nu al meer uh, dan wat we in een heel jaar... Uh, in 2007 of in 2008 of in 2009 of in 2010 gevangen hebben. Uh, en er moeten dus nog een paar maanden komen. Dus dat is een enorm verschil. Het percentage van de teken dat de ziekte van Lyme kan overdragen... wordt pas volgend jaar bekend. Sport. In Daegu, Zuid-Korea, is de tweede dag van de wereldkampioenschappen atletiek... in volle gang. En die houtkampen waren onder meer de halve finales op de 800 meter... met Bram Son. Hoe heeft hij het gedaan? Niet goed. Hij is uitgeschakeld. Uh, liep in zijn serie 1-46-69. Dat was uh, veel te langzaam. Werd zesde. En is uh, uitgeschakeld. Dat is jammer. Want dat geldt ook voor Churendi Martina. Die op de 100 meter uitgeschakeld uh, werd. Ook zesde 10-29. Over anderhalf uur de finale van de 100 meter. En dat gaat misschien wel een Jamaicaans feestje worden. Zeker met Usain Bolt. En. Uh... Die liep uh, zo verschrikkelijk hard weer. Of, nou ja, niet eens zo hard, maar hij ligt zo ver voor steeds. Dat hij echt gaat knallen over anderhalf uur als de finale van de 100 meter is. En uh, bleek ook een Jamaikaan, liep daar ook heel erg goed. Um, uh, nog een Nederlander in actie, Elko sint Nicolaas. En die doet het uh, ook uh, sterk. Het was jammer dat bij Polstok Hoogspringen, daar is hij echt een... een, een, een... ...naar buitencategorie in. Net iets minder deed uh, dan verwacht. Maar toch staat hij na negen onderdelen op de zesde plaats. En dat is vlak achter nummer vijf. Nog één onderdeel voor de tienkampers te gaan. Dus voor Eelco en nicolaas De 1500 meter. En die is over een uurtje. We hebben ook nog een hele opvallende man in actie gezien. Oscar Pistorius. Dat is een... Uh... Uh, een man uit Zuid-Afrika met geamputeerde onderbenen. Hij wordt ook wel de Blade Runner genoemd. Heeft protheses van koolstofvezels. En hij is de eerste atleet met een handicap... die meedoet aan een WK voor atleten zonder handicap. En hij haalde uh, vanochtend de 400 meter de halve finale. En dat is uh, uniek. Uh, helaas dus geen finales voor onze vrienden Som en Surendi Martina. Oké, okay, dankjewel Andy Houtkamp. Holland 8 heeft bij de wereldkampioenschappen roeien in Slovenië de halve finales bereikt. Nederland eindigde in hun serie als tweede. Canada werd eerste en ook Oekraïne dat als derde finishte gaat door naar de halve finales. Die worden woensdag gevaren. In de lichte twee zonder werden Arnaud Gejdanus en Juri Buczynski verwezen naar de herkansingen.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 Max, Welkom bij deze persconferentie. de nog hier over de is een goed hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom op de perstribune van Max. Het programma, u weet dat, zo langzamerhand denk ik. Waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Zometeen na ene, assistent-bondscoach van Bert van Marwijk, Ernest Faber... Roon Prins van de trainerschilden, En dit uur Erland Galjaard, programmadirecteur van RTL 4. Het nieuwe televisieseizoen gaat uh, inmiddels langzaam van start. Onze recensent Ron Vergouwen heeft zich weer geïnstalleerd voor de kijkbuis, uh, Ron. Niet ja, deze week keken we massaal naar de heldendaden van onze verslaggevers in Tripoli. Maar ja, waar is Gaddafi, was de vraag de hele week. En dan keken we hier in land vooral naar de vermeende buitenechtelijke dochter van prins Bernard... Is ze het nou of is ze het nou niet? Nou, veel vragen, maar we kregen niet overal een antwoord op. Onze verslaggever, onze vliegende kip, Jules van der Wart is uh, op pad. Jules, en waar ben jij? In Scheveningen. Ik sta op het strand bij de Beach Open. En daar wordt vanmiddag de grote finale gespeeld om vier uur. Uh, met uh, Reinde Nummerdor en uh, Richard Schuil, de jongens. Die uh, voor de overwinning gaan hier. En, uh, ja, het houdt om met zachtjes regenen. Kortom, het gaat harder regenen en het stormt. Maar ik hoop dat het vanmiddag een mooie partij wordt. We vragen u ook uh, te reageren op een stelling. Uh, tot één uur luidt die talentenjachten op televisie. Ik ben er helemaal klaar mee. Deperstribune.nl voor uw reacties. Erland Galjaert, goedemiddag. Goedemiddag. Programmadirecteur RTL 4. Uh, maar bij veel omroepen gewerkt. En allerlei functies uh, geloof ik zelfs. Ja. Wat ja. heb je ja. gedaan zoal? Nou, de laatste twaalf jaar, of ruim dertien jaar zelfs, bij, uh, bij RTL. Als dus uh -huh. het daar om zenders gaat, uh, RTL 7, RTL 5 opgezet een jaar of zes geleden, meen ik, Jorin nog, en nu RTL 4. Ja, helemaal we geen komen. publieke omroep. Uh, Jawel dan? hoor, VARA, heel lang geleden, uh, bescheiden rol hoor. En, als? Um, uh, als? Als redactieassistent bij Paul Witteman. Um, de Tros, het opzetten van Radar, samen met Gerard Baars. Begin van der Hertzenberg was dat. Ah oh, ja. Dus wel degelijk ook publieke omroep. Zo, uh, ik vroeg me wel af, waar komt die interesse voor het televisievak uh, vandaan? Want je bent de zoon van de min of meer uh, beroemde professor Galjaard... Ja. Uh, celbioloog, he, ja. uh, veel op televisie uh, gezien natuurlijk. Vooral bij de publieke uh, omroep, uh, moet ja. ik zeggen. Uh, waar is het punt uh, geweest dat je dacht, ik ga bij de televisie? Nou, diezelfde man, mijn lieve vader, uh, is daar grotendeels verantwoordelijk voor. Ik ging uh, als klein jongetje vaak uh, met hem mee... Uh, onder andere naar een groot uur U. Dat herinner ik me nog goed. En dan mocht ik stiekem in de regiekamer bij uh, de heer Timp komen. Nou, dat was toen al een groot uur. De Leen Timp? Ja, ja, ja. En dat was natuurlijk verboden terrein. Maar ik mocht daar stiekem kijken. En dat fascineerde me enorm. ja. Ja, goed, ja, maar dan ben je er nog niet. Nee, nee, nee, dan ben je er nog niet, maar dan is je interesse wel gewekt. Ja. En, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus ik wist al op vrij jonge leeftijd dat ik heel graag iets wilde doen in de televisie. Een creatief vak. En wat vonden ze daar thuis van? Want dat was, laten we zeggen, een wetenschappelijk milieu. Geleerde ja. mensen onder elkaar. Ja, ja, ja, maar met vooral veel belangstelling voor elkaar. Even los van intellectualiteit of niet... En uh, zij begrepen dat heel goed. Ook omdat mijn vader natuurlijk ook een bepaalde belangstelling voor de media had. Dus uh, dat werd goed begrepen. Hmm. En zeer toegejaagd. Ja. En, en uh, goed, je gaf al even aan. Je kent de vloer, maar nu sta je ver boven die vloer. Althans, formeel gezien. Programmadirecteur RTL 4. Um, waar hou je je dan mee bezig? Wat doe je? Nou, nog heel veel op de vloer lopen. Omdat je natuurlijk wel moet zien wat je uiteindelijk op je zender te zien krijgt. Dus wat ik voornamelijk doe, is het samenstellen van schema's. En dat doe ik aan de hand van allerlei programma's... die wij uit binnen- en buitenland laten ontwikkelen. En uh, vervolgens komt er nog de promotie bij. Hoe, hoe zet je het in de markt? Welke presentatoren gaan wat presenteren? Mm. Hoeveel afleveringen en hoe schematiseer je het? Dat, dat zijn de belangrijkste dingen. De sterren van een zender. We, we vroegen een paar van de presentatoren van, uh, van je zender, van RTL4, uh, hoe ze over je denken. Ik vind de grootste kwaliteit van Erland Galjaar dat hij mensen stimuleert. Hij heeft zijn eigen idee over wat televisie is... Maar hij geeft alle presentatoren, iedereen met wie hij werkt, geeft hij de kans om met ideeën te komen en hun eigen grenzen te verleggen. De kracht van er Erland Galliard is dat hij risico's durft te nemen en op zijn eigen smaak durft af te gaan. Successen niet uitmelden. Hij investeert heel veel energie ook in, weet ik uit eigen ervaring, uh, presentatoren, veel praten. Veel waar ligt je kracht? Wie zetten we op welk programma? Ja, het is iemand die er middenin zit, tot in zijn vezels. En dat werpt ze vruchten af. Ik zou hem willen beschrijven als een voetbaltrainer... die heel goed kan analyseren wat er gevraagd wordt. Wat zijn spelers in huis hebben en daarmee het beste uit te halen. Ja, ik mag hem wel. Hm. Dat waren achter en volgens uh, Albert Verlinden, Robert ten Brink en John Williams. Ja. Voel je uh, een soort voetbalcoach van een team... Is, is er überhaupt een vergelijking te maken? Ja, die vergelijking is wel te maken. Al is het maar dat het een kwetsbare positie is, programma directeur. Want net als bij voetbalcoaches ben je toch grotendeels afhankelijk... van het resultaat wat je boekt. En als dat een iets langere periode niet goed is... dan weet je dat je de kans loopt dat je eruit gaat. Ja, en wanneer is het resultaat goed? Nou ja, dat spreekt Er zijn het voortdurende kijkcijfers die de norm zijn. Ja, het is bij een commercieel bedrijf wel zo dat dat de drijvende kracht is, alhoewel het natuurlijk ook zo is dat je kwalitatief wel goede programma's moet maken. Alleen maar scoren zou niet voldoende zijn. Nee. En, en wanneer uh, denk je van nu moet ik gaan opletten uh, voor de stoelpoten? Ja, ik heb daar nog nooit aan gedacht, eerlijk gezegd. Ik denk ook dat dat verstandig is om daar niet bij stil te staan. Want anders dan kun je niet twaalf jaar bij verschillende zenders zo, zoiets doen. Want dan ben je de hele tijd om je heen aan het kijken of het wel goed gaat... of iemand met een zaag ergens door je kamer loopt. En je moet er ook van uitgaan dat de mensen met wie je werkt... zo over je praten, hopelijk als degene die net aan het woord waren, doen... En dan mm. hebben zij geen zaag nodig. Nee, maar zou je ook horen als ze slechter over je spraken? Nou, dat zullen ze mij uiteraard niet zeggen. Maar die zijn er ongetwijfeld ook te vinden. Ja. Dat hebben we niet gevonden, hoor. Maar we zijn ook niet heel bewust op zoek geweest. We vonden dit gewoon leuk. Misschien kan ik nog een paar mensen <hijks> <hijks> aandragen ooit. <hijks> nou, ja. Ik weet toch niet in hoeverre die mannen die nu al die aardige woorden zeggen... morgen uh, misschien wel contractbesprekingen moeten voeren met je. Ja, hè, over al deze, deze toekomst mensen liggen langer vast. Allemaal, ja, ja, ja, en ook toevallig heel recent. Ja, uh, Het gaat jou, RTL voor de wind, uh, hoge kijkcijfers... televisering voor uh, de tv-kantine. Uh, je, je bent zelfs, uh, geloof ik, omroepman van het jaar geworden. Ik weet het wel zeker, dus ja. dat, dat is prachtig. Uh, blijheid alom, uh, natuurlijk ook bij uh, je partner... dat is uh, de presentatrice Wendy van Dijk... Nou, hij was een beetje beduust, maar ik zei, ja, yeah, yeah, dus ik maakte echt zo'n... Ja, ik gun het hem ongelooflijk van harte, want je weet natuurlijk als vrouw van hoe hard iemand ervoor werkt en wat iemand er allemaal voor doet. Ja, uh, het is een van je grootste sterren. Het is ook je partner. Ik moet het even aansnijden, omdat je uh, misschien formeel op een bepaald moment tegen je partner moet zeggen, het is op en uit bij RTL 4. Ja. Ja, dat, dat, dat zou voorbeeld kunnen. Waren het niet dat zij in de bloei van haar carrière is. En waar het ook niet dat uh, als het dan gaat om contractverlenging... want daar heeft u het nu over, stoppen of doorgaan... Uh, wordt dat weer door anderen gedaan. Ja. Uh, namelijk door Bert Habets. Uh, die doet de contractverlenging samen met haar management. Uh, dus daar is überhaupt geen enkel uh, uh -huh. probleem. Uh, en waar het gaat om de inhoud en uh, met elkaar zoeken van de nieuwe programma's... en de weg geldt eigenlijk hetzelfde als wat de drie prestatoren die u net ja. aanhaalde... Uh, zeg je nou tegen mij, u? Ja. <laughs> ja. Ik herinner me ineens dat ik opgevoed ben. Dat hoorde ik net iemand zeggen. Die <laughs> ja, maar mij maar hier van wel gestorven jij te zeggen toch? Ja, ja okay. nee, ik nee, zal dat... me herstellen. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar uh, kijk, Wendy van Dijk is de partner. Uh, Albert Verlinden, die we net zo lovend hoorden spreken over je, die, uh, die heeft dat allemaal openbaar gemaakt, zeg een RTL boulevard over een relatie tussen baas en, en, en werk, uh, werknemer. Wil je zo'n man dan niet achter het behang plakken dat je denkt: van dit gaat me te ver? Op mijn eigen zender. Nee, ja, los van het feit dat hij het niet geïnitieerd heeft. Uh, hij reageerde weer op andere media die daar iets over gepubliceerd hadden. Maar verder is dat voor mij eigenlijk niet zo'n issue, moet ik eerlijk bekennen. Uh, de, de manier waarop wij met elkaar werken is buitengewoon prettig. Zij is natuurlijk een ongelooflijk getalenteerde vrouw die haar sporen in ons vak al lang verdient. Ja, maar even, had Albert, zij... even Albert bij de kop ja. pakken, Want die, ja. wat die zegt al die dingen dan op televisie uh, in RTL Boulevard. Ja. En dat, dat is natuurlijk prettig voor het grote kijkpubliek. Maar als het jezelf nou, Dat kan ik me al niet voorstellen, dat vind nee? ik altijd wel verbaasend. Maar oh, ja, ja, wel ze, prettig, ze leven zeg. ervan. Ja, nou niet alleen daarvan gelukkig. Nou. Uh, dat gebeurt een enkele keer. Ik ga je vragen wat het uh, mediamoment van de week is. Nou, het meest opvallende uh, vond ik uh, eigenlijk de overgang van uh, Eva Inek. Van NOS ja. naar WNL? WNL ja. nou, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad bij de NOS. Het is absoluut niet zo dat ik wegga, omdat ik ongelukkig ben. Of helemaal niet. Maar WNL heeft mij, of biedt mij een kans eigenlijk om alles te doen waar ik van hou. En uh, ja, je eigen talkshow op zondagochtend. Als je van journalistiek houdt en van gesprekken... dan is dat heel moeilijk om te weigeren. Eva Jinek uh, op zondag. En ze gaat uh, afwissend uh, met de van AT5 overgenomen... Merel Westrijk, het nieuwe WNL-ochtendspits doen. Wat dacht jij, Erland Galja, toen je dat nieuws hoorde? Opvallend. Uh, ik dacht, daar gaat een uh, vrij groot talent uh, verloren voor de NOS. Dat dacht ik. Ja, zou het een talent zijn dat in de RTL-stal past? Nou, dat, dat, het is zeker een talent wat, wat, wat zich daar had kunnen ontwikkelen nog. De vraag is of daar veel ruimte voor was bij RTL. We hebben buitengewoon goede nieuwslezers. En ook net weer een jonge vrouw, zeg maar, echt bij het nieuws. Als nieuwslezeres uh, Daphne Lammers, ja. die ook zeer talentvol is... Dus daar was niet direct noodzaak, maar zij kan, denk ik, bij iedere nieuwsorganisatie iets toevoegen. Ja. Um... Kijk je wel is naar nou die programma's van uh, WNL? Is het iets wat je bezighoudt? Uh, nou, ik elders? ben er een paar keer voor uitgenodigd, maar ik moet eerlijk zeggen dat me dat te vroeg is. <laughs> en dan moet je, geloof ik, om zes uur je bed uit en om zeven uur in de ja, studio zitten. Uh, en, en op de uh, smink uh, en alles. Ja, ja. ja, nou, dat is voor. Oh ja, dat heb je toch ook nodig als televisie. Ja. Jonge, jonge. Nee, ik, ik, uh, uh, ik heb het uh, wel beroepsmatig één of twee keer gezien, maar uh, uh, ik volg het niet eerlijk nee. gezegd. Dan ben ik met de kinderen bezig, s ochtends. Talentenjachten op televisie, ik ben er helemaal klaar mee, is onze stelling tot 1 uur... waarop u kunt reageren via www.deperstribune.nl. Straks om half 2 aandacht voor al uw vragen en opmerkingen over de media. Hebt u zelf een vraag over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de Perstribune. Bel 035-677-6001 dus 035 677 6001 even langs een paar andere zaken uit het nieuws van deze week. Komende week begint op Nederland 3. Uh, TV-lab, experimentele televisie, nieuwe programma's uh, die daar worden uitgeprobeerd. Dit jaar is onder andere een hippe versie van het Tros-moordspel te zien... en een korte actualiteitsrubriek met uh, Clary Polak. In een ander programma strijden uitgeprocedeerde asielzoekers om een geldprijs... en er is een Nederlandse versie van het Vlaamse satirische programma Basta. Deze week uh, lekte uit dat de programmamakers onder meer Harry mensen te pakken hebben gehad. We gaan praten met onze volgende gast, Oscar van der Laan. Jouw bedrijf het Kaksa. Ja. En ja, dat maakt al uit brandnetels textiel. Klopt. En jij doet het uit koeienmest. Ja, ja, we zijn erin geslaagd om uit, uit het afvalstoffen van koeien... om daar een, een droge, flexibele vezel uit te destilleren waar kleding van gemaakt kan worden. Ja, gaat die mensen in de maling wordt genomen. Ja. En dan galjaart, zo ja. gaat dat, he, de poepkleding. Vind je, dat, vind je dat grappig? Of denk je van, nou ja, ja je kan iedereen in de maal in de maal? Nou, het is, het is op zich natuurlijk wel geestig. Daar gaat het niet om. Maar het is ook heel makkelijk inderdaad. Je kunt natuurlijk vrij makkelijk uh, je voordoen als iemand. Dat wordt natuurlijk niet altijd helemaal tot op de bodem gecheckt. Dus ik vind het een makkelijke grap, maar het blijft een grap. Ja, uh, maar goed, het is de manier waarop je dus bij Harry Mens... blijkbaar voor een beetje geld of enig geldbedrag uh, op televisie kan komen. RTH7, ja. Uh, ja. Uh, gaat u over Harry, ga je over Harry Mens? Nee, nee, RTH7, nee maar maar dat je je natuurlijk. Het over... is geen geheim hoor, dat je gewoon daar zendtijd kunt kopen. Nee, dat natuurlijk, dat is uh, geen geheim. Nee. Maar uh, <laughs> Harry Mens uh, voelt zich natuurlijk vreselijk belazerd. Ja. En is er dan iemand die nog tegen Harry Mens uh, vanuit de leiding zegt... Uh, Harry, uh, let voortaan wat beter op, check en dubbelcheck. Nou, ik weet niet precies hoe dat redactioneel gegaan is. Ja. Uh, het valt onder de verantwoordelijkheid uh, van Marco Lauwens, de programmadirecteur van RTL 7. Ik kan me voorstellen dat men het vervelend vindt. Ah. Ik kan me voorstellen uh, dat die redactie ook nog even nadenkt van... goh, hadden we dat niet iets beter kunnen checken? Aan de andere ja. kant, uh, de basis van het programma is juist dat de mensen... met name uit het zakensegmenten daar uh, zendtijd kunnen kopen. En er is ook geen reden om aan te nemen dat mensen zich onder andere voorwensen zouden aandienen. Ja. Dus... Zwaar. Ja, het Zwaar. is gebeurd. Ja. En uh, we kunnen allemaal een beetje om glimlachen en denken: morgen zijn wij aan de beurt. Deze week werd bekend dat BNR Nieuwsradio het personeelsbestand flink uh, vernieuwt. De vaste presentator van de avondspits Nieuws Heidhuis uh, gaat weg. Zijn plek wordt onder andere ingenomen door Rolof Hemme, die ook presentator blijft van uh, RTL Nieuws. En ook Petra Grijze keer terug. Zij presenteerde het afgelopen jaar televisieprogramma Ochtendspits voor omroep WNL. Dus, uh, Rudolf Hemmen is een nieuwslezer van RTL ja. 4 ja, ja, ja. natuurlijk. En die ja. gaan nu BNR Nieuwsradio doen. Ja. Uh, kan dat? Dat kan. Blijkbaar. Dat kan. Het is bijna ja. nieuws, zou ik bijna zeggen. Ja, maar het is, het, laten we zeggen, het is. Uh, ja, je, je werkt voor de een of voor de ander, maar. het uh, Twee? Nou, je ziet natuurlijk wel bij meerdere mensen dat ze in verschillende disciplines actief zijn. Humberto Tan werkt bijvoorbeeld ook voor uh, BNR. Mm. En maakt vele programma's voor, uh, voor RTL. En ik heb niet het idee dat dat. Uh, elkaar ook maar enigszins dwars zitten. Nou, ik dacht even, is dit het begin van een nieuwe samenwerking? Nu John de Mol, uh, Radio 538, heeft meegenomen van RTL. Dat is, dat is in het uh, spel van zijn ja. uh, nieuwe SBS-plannen. Uh, dat uh, RTL via... Of RTL bezig is om gewoon een radiozender te krijgen. Nou, dan denk ik dat u nog sneller bent dan wij om daarover na te denken. Ja, nou, daar hebben jullie over nagedacht. Nou, voor zover ja. ik weet niet. Maar ik ja. hou mij niet met de eventuele aankoop van radio bezig. Maar ik geloof niet dat dat, dat achterliggend nou ja, plan is hoor. Nou, nee, is dat niet zo dat nee. RTL denkt. Uh, überhaupt de, de koepel RTL. we willen nog wel een, een radiozender in Nederland Nou, uh, dat is wat anders. Ja, radio, zeker. Radio is natuurlijk wel van een enorme toegevoegde ja. waarde. ook voor een groot bedrijf ja. als RTL Nederland. Dus dat zou kunnen. Maar of dan de overgang van uh, Roel of o, nou, in de avond naar BNR. Of dat het begin is van een overname, dat lijkt mij stug. Nee, maar kijk, de vraag is natuurlijk... is, is BNR überhaupt een, een partner waar RTL in geïnteresseerd zou kunnen zijn? Nou, op, op, op, op, op dat gebied uh, zou ik daar niet echt uh, antwoord nee. op kunnen geven. Anders dan wij wel een aantal keren samenwerkingen met ze hebben gehad. Onder andere tijdens de verkiezingen vorig jaar. Maar dat maar... waren puur inhoudelijke samenwerkingsvormen. Ja. Ehm, um, eens even kijken wat het uh, media nieuws nog meer uh, te melden. Oh ja, de, dat is wel grappig. Deze week werd bekend dat hondenfokkerij Laco Kennels in Huizen. Een schadevergoeding van een half miljoen euro van de Tros krijgt. De omroep heeft volgens de rechter de eigenaren ten onrechte... meerdere malen als Malafide betiteld. Dat gebeurde in het consumentenprogramma Radar in 2005. Maar toen was je al weg, hè? natuurlijk. Al lang, toen was ik al lang weg. weg. Op het moment dat er problemen ja. zijn, was ik al weg, ik. De, de Tros baseerde zich in die uitzending op gegevens van de dierenbescherming. Die had allerlei klachten verzameld over, ja. uh, over de fokkerij. De eigenaren zeiden uh, dat ze daardoor bijna geen hond meer hadden verkocht. Het ziet er naar uit dat het trots in een hoge beroep gaat uh, tegen de uitspraak. Uh, en wat vind je ervan dat, dat zo'n rubriek dus inderdaad dan een boete krijgt, omdat ja, men zich blijkbaar toch vergalopeerd heeft? Nou, in zoverre is het wel geestig dat de achtergrond van Antoinette, de presentatrice en eindredactrice van Radar ja. is uh, bij de dierenbescherming. Ja. Dus ik kan mij, en zij is altijd, herinner ik me uit het verleden... buitengewoon fel uh, eh, daar, op, op dierenleed. En uh, ook haar man, Nico Kofferman, is een uh, vervecht, uh, uh, echt voorvechter van, uh, van dierenbescherming. Ja, het dus, die, die is ook een Partij kan, voor de Dieren. Ik, ik. Zou, ja, ja. ik zou mij voor kunnen stellen dat zij daar misschien nog wel eens... Uh, net iets te ver gaan en de grens iets uh, opzoeken. Ja. Je bent een voetballiefhebber? Ja. Ja, want straks uh, naar de Kuip? Ja. De wedstrijd. Oh, je en dan moet, u niet de he? dan moet u niet flauw zeggen voetballiefhebber en ga je dan naar de Kuip. Nee, ja. nee, nee, nee. Ik, <laughs> ik ga er gewoon voor, aan. Je bent de liefhebber van het voetbal en ja. een aanhanger van Feyenoord, blijkbaar. Ja. Waar komt die liefde voor Feyenoord vandaan? Die is mij uh, bijgebracht ook door mijn vader. Oh. Die, uh, wij gingen een paar keer, uh, fietsten wij langs de Kuip. En toen was ik nog vrij jong, toen was ik een jaar of acht. En toen zei hij, als jij tien bent, dan mogen wij daar naartoe. En uh, sindsdien uh, ben ik uh, jarenlang al uh, een trouw fan. Een fervent fan van Feyenoord. Ja, weet je nog de eerste wedstrijd die je gezien hebt? Dan? Feyenoord Nak, 2-0. <laughs> een keeper met een. Uh... Welke tijd praten we nu? Nou, was toen het was een jaar of tien uh... geweest, of ja, dus maar... 77? 77, oké. Okay. Ja. Die opstelling ken je ook nog uit je hoofd? Natuurlijk. Nee, Is dat de... Nou, ik denk wel dat zou het een goede al geweest. Nee, nee, nee. nee het kwam veel later. Het gaat veel het Ja, ja, later aanzet. Ja. Ja. Ja. Uh, actuele voetbal. Ado uh, Den Haag speelt uit in Doetinchem. Ragnar Niemeyer tegen de Graafschap. Eerste minuut van de wedstrijd. 0-0 stand op de volle en altijd gezellige. vijverbergen. een vrije trap voor Ado Den Haag op een meter of twintig, ietsje meer van de goal van de Graafschap. Daar staat Joost Terrel zoals altijd onder de lat. En eens kijken wat Wesley van Hoek voor snoede plannen heeft met deze bal. Of wordt het een verrassende variant? Ja, doorgespeeld richting immers, richting de penalty-stip. Een lage bal. Maar dat zit dan wel een verdediger van de graafschap tussen. En die trapt de bal op het gebied van de ploeg. Uit hem weer uit. Opgepakt door Ami. Hij is de rechter verdediger van Den Haag. Plaatst de bal richting de linksbackpositie van de graafschap. Evers kan daar verdedigen. Moeslo is weer bijna fit om daar binnenkort te gaan spelen. En inmiddels schiet de bal terug tot bij de doelman van ADO Den Haag, Gino Coutinho. Als je positioneel naar Den Haag kijkt, zie je vijf wijzigingen. Dat zijn geen vijf nieuwe mensen, maar het elftal is nogal door elkaar gehusseld. Heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld immers in de spits is gaan spelen. Torenstraat draagt al nummer 10. Speelt ook meer op de teampositie. En de bal uh, nu bij de doelman van de graafschap, Terrel. Een hele nieuwe man speelde helemaal nog niet Elbers. Hij is een buitenspeler bij Den Haag en staat ook zomaar opeens in de basis. 0-0 in Doetinchem. Andere verslaggever bij het beachvolleybal. Onze vliegende keeper, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De, vliegen... de vliegende keeper. Ik ben toch even binnen gaan zitten, want het uh, waait aan alle kanten buiten. Het regent ook al hard. En uh, naast mij uh, in de Players Lounge zit uh, Numendor. Reinder om vier uur gaan jullie de grote finale spelen. Voor dat soort evenementen doe je het eigenlijk, hè? want hoe lang speel je dit spel al? Ja, we zijn in uh, 2006 uh, echt serieus ermee begonnen. Dus uh, dat we elke dag uh, trainden. Dus uh, dit is het zesde seizoen. En het gaat goed, hè? want dit jaar heb je al een uh, toernooi gewonnen, meen ik. In 2009 heb je hier gewonnen. Uh, want dit is de absolute top van Nederland of van de wereld of ontbreekt er nog iets? Ja, de, de, zeg maar, de Olympische kampioen en de, en de wereldkampioen van dit jaar die stonden wel heel lang ingeschreven. Maar die hebben op het laatste moment uh, zich teruggetrokken. Aan de ene kant uh, vind ik dat eigenlijk wel jammer. Want uh, ook, ook voor het, zeg maar, het publiek had ik het leuk. Het zijn echt publiekstrekkers uh, denk ik. Zeker voor de, de beachvolleyballiefhebbers. En, uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat het onze kansen vergroot op, uh, op de eindoverwinning. Ja, want die eindoverwinning kan vanmiddag uh, komen. Om 4 uur spelen jullie tegen Cunha en Santos uit, uh, uit Brazilië. Hoe groot zijn jullie kansen? Nou, is dus op dit moment zeker met deze weersomstandigheden heel moeilijk uh, te voorspellen. Uh, dit is, uh, het waait uh, behoorlijk op dit moment en dat, dat maakt het spel toch heel anders. Uh, het is de eerste keer dat we tegen deze jongens spelen. Uh, ze spelen ook pas sinds... Ik geloof uh, twee maanden nu samen. Dus het is een nieuw team. Ze hebben al wel een Grand Slam gewonnen in klaargevoerd. Het is gewoon uh, een geweldig goed team. Maar uh, wij zijn op dit moment uh, goed in vorm. En uh, ja, wij hebben, wij hebben altijd kans eigenlijk. Het hangt, het hangt van ons eigen niveau af. En dat maakt het ook leuk, hè? Want jullie zijn toch al een beetje op leeftijd, kun je zeggen. Eerst in een zaal gespeeld. Uh, mooie, ja, je bent Europese kampioen ook nog geworden. Richard is uh, ook nog Olympisch kampioen uh, geworden. Dat dat gaat maar door, terwijl je al lang meegaat. Ja, we draaien al heel lang mee. En, uh, maar goed, beachvolleybal uh, is ook wel echt een ervaringssport. Dat zie je, dat zie je gewoon aan de topteams in de wereld. Het zijn de meeste toch 30 plus. En uh, ja, wat dat betreft passen wij prima in dat, in dat plaatje natuurlijk. En uh, ja, winnen we gewoon uh, vaak wedstrijden ook wel op ervaring. Zeker uh, tegen de wat jongere teams. We, we hebben op dit moment in Nederland uh, een tweetal... Uh, talententeams, zeg maar, die, die echter hard aankomen. Die zijn fysiek eigenlijk al beter dan wij zijn. En uh, dat hebben we ook al uh, aan de lijf ondervonden, want we verloren dit toernooi, de eerste set, op een gegeven moment uh, met 21-10 van hun. Maar we draaien die wedstrijd toch nog om. En dat is dan net nog misschien het verschil. Maar uh, ja, die jongens houden ons wel uh, scherp in dat is eigenlijk, uh, eigenlijk erg leuk om te zien en goed voor de sport. Ja, goed voor de sport ook. Uh, aan de andere kant, uh, je zegt het is een ervaringssport. Uh, volgend jaar zijn de Olympische Spelen. dat, dat, dat is de drijfveer voor jullie? Ja, absoluut. Uh, dat is nog waar we, waar we het voor doen. Uh, en uh, we zijn goed op weg om, om, om ons te plaatsen. Het kan eigenlijk al bijna niet mis volgens mij. Niet meer mis. En uh, ja, voor Richard uh, is het denk ik, als het, uh, dan zou het zijn vijfde spelen worden. Dat is denk ik al wel best wel een hele bijzondere prestatie natuurlijk. Er zullen er niet veel zijn in uh, in de wereld of in Nederland die dat kunnen zeggen. Het zullen mijn vierde dan gaan worden. Dus uh, ja, dat is op zich al bijzonder. Maar we willen natuurlijk wel dolgraag uh, daar nog een plak halen. En daar doen we ook alles voor. Ja, en dat is ook mogelijk, hè? Wij denken dat het uh, mogelijk is. Alles zal moeten kloppen. En, uh, maar goed, dat, uh, waarom zou dat niet kunnen? We gaan er uh, de komende winter alles aan doen in ieder geval. Okay, over een uurtje spreken we weer samen. En daarna ga je nog even het hotel even geestelijk en mentaal voorbereiden. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Richard Schuil, rijden nummer door. Onze beachvolleyballers in Scheveningen. Bijna twintig jaar lang was Ellen Blazer eindredacteur van de programma's met Sonja Barend. En uh, ze stond ook aan de wieg van de kennisquizzen per seconde wijzer, twee voor twaalf. Koen Verbraak heeft een documentaire uh, rond Ellen Blazer gemaakt. Die is morgenavond om tien uh, voor half tien te zien op Nederland 2. En daaruit blijkt onder meer dat Sonja en Ellen, toen ze veel samenwerkten, soms wel heel erg op elkaar begonnen te lijken. Op een gegeven moment rezen ze ook in nagenoeg dezelfde sportauto. Zo waren de dames ook wel weer. Kozen jullie die dan allebei uit omdat de ander hem had? Of nou, kwamen jullie allebei thuis de... met de toevallig dezelfde auto? Ik had een tweede hand en dus Sonja had een ja. nieuwe. Om dat even het verschil, verschil te, te geven. Ja. Geweldig. Het was soms zelfs zo dat Sonja kwam naar buiten... en dan hadden ze bij wijze van spreken een, een jurk aan met hetzelfde motief. Echt dan. En dan hadden wij zoiets van. Huh? Zo, mevrouw, ja. ook in het grijs vandaag. En waren jullie daar zelf dan verbaasd over? Ja. Ellen Blazer, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u lijkt, u bent op zo'n jaar gaan lijken in de, in de loop van uh, de tijd, uh, blij. Nou, was me waar. Ja? <laughs> nou, wat, wat, wat, wat, wat zou u van haar willen hebben dat u niet heeft? Nou, niks. Nee, ik... <laughs> nee, dat dus is een nee? beetje een rare vraag... want ik denk dat het helemaal niet uitkomt als ik dat wil. Nee, nou ja, <laughs> het, het, het wordt gezegd door uw vroegere collega's... Hè, dat, dat, dat er opmerkelijke overeenkomsten waren. Um, u staat er onbekend dat u niet zo graag in de belangstelling staat. Waarom hebt u toch gedacht... ja, die documentaire, daar wil ik aan meewerken? Nou, het, het is een beetje raar om te zeggen... nou, dat wil ik niet als ieder ander het wel doet. En bovendien... Vond ik het ook wel leuk om te vertellen over. Uh, ja, over. Jarenlang uh, mm -hmm. televisie is misschien. Je wordt er een beetje one-track minded van, denk ik. Dus daar uh, vind ik het wel leuk. Ja. Maar kunt u aangeven. Uh, in wat, wat de essentie was. waardoor die samenwerking tussen u en Sonja Barend zo goed was? Uh, nou ja, ik, ik heb wel meer goede samenwerking met anderen ook. Misschien. Uh, ja, uh, we, we, we liggen elkaar, we hebben dezelfde interesse gehad. En uh, een beetje dezelfde uh, jeugd ook, min of meer, geloof ik. Uh, ik vond haar aardig en zij van mij aardig. En ik vond haar uh, goed en zij vond mij ook goed. En dan, ja, dan kreeg ik vanzelf ja. dat, uh, dat het goed ging. Ja. Zeg, maar, laten we zeggen, twee uh, pittige dames als kapitein op één schip... Uh, dan zoek je toch naar wie was de baas. Is dat aan te geven? Nou, ik vind dat Sonja de baas was, want die moest het doen. En die, die, die was voor het publiek. En ik moest zorgen dat het, dat het een beetje aardig was en dat het interessant was. Nee, er was niet een kwestie van baas en zo. Daar uh, nee. hebben we nooit over nagedacht, eigenlijk, nee. Nou, en die documentaire, hebt u die al, uh, al gezien? In, ja, uh... ik heb hem gezien, ja. En, en wat vond u ervan? Nou, ik vond het doodeng natuurlijk om naar te kijken. Maar, maar het viel me niet. En het, bedoel, het Ik denk dat het wel interessant is, ja ja dat Koen, heeft dat, Koen van Waak heeft dat heel mooi gedaan. En, uh, ik, ik vond het wel... Ik, ik hoop dat de mensen ook een beetje aardig vinden, ja. Ja, nou, we gaan, we gaan kijken. Morgenavond, uh, tien voor half tien, Nederland 2 Mevrouw ja. Blazer, ik dank u wel. En een mooie zondag. Ja, jullie ook. Dank Goed. u wel. Dag. Dag. Erland Galjaart, programmadirecteur van RTL 4. Uh, Bent u ook een ellenblazer? Ben je ook een ellenblazer in in de rol uh, van uh, aanjager, de uh, bovenop zitten, uh, met mensen uh, sparren? Heeft, ja. de, heeft de RTL een ellenblazer nodig? Ja, nou ja, goed. Uh. Ja. Er zijn natuurlijk zoveel presentatoren en ook zoveel mensen, producenten... waarmee ik te maken heb, dat ik niet denk dat dat op dezelfde manier werkt. Zij zijn natuurlijk vrij één op één steeds van programma naar programma gegaan. En hebben dat buitengewoon succesvol gedaan. Dus wel een iets andere manier. Dat ging natuurlijk veel dieper uh, persoonlijk... Dan, dan, dan, dan ik vaak uh, met producenten of andere medewerkers heb... Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, ik probeer zoveel mogelijk aan te jagen... en aan te zetten tot vernieuwing, of nieuwe richtingen te zoeken... nieuwe thema's te zoeken, nieuwe programma's te zoeken, nieuw talent te zoeken. Deze week was de najaarspresentatie van RTL. Uh, dit kunnen we gaan bekijken. Carlo Bossert. En daar gaat de reis naartoe. Irene Moors. Ik vlieg erop, weer. Met goed lopen. In zie ze vliegen. Drie nemen de taken over van hardwerkende mensen in allerlei beroepen. Nou, wij kunnen wasmachines repareren. Wij kunnen auto's helemaal ja, uit elkaar in elkaar zetten. Dat is heel de schouder. Ah, die draaien door. Een romantische zoektocht. Ah, goedemiddag. Waarin vijf jonge mannen samen met hun moeder op zoek gaan naar de ware. Klein detail. De mannen wonen allemaal nog thuis bij Mams. Opstaan! Wie trouwt mijn zoon? Ja, nou, we horen ze uh, voorbij komen. Hè. Zie ze vliegen, geloof ik. The Voice of Holland uh, natuurlijk. Uh, Patty Brard, Tatjana Simic en Patricia Pai. In uh, Diva's draaien door. Robert en Brink uh, natuurlijk. Met Wie trouwt uh, mijn zoon? Ja. Um, calculeer je dan in bij het laten horen van... dit gaan we doen, het nieuwe seizoen... waar de flops uh, eventueel kunnen zitten? Nou, of dat is dat de pessimistisch in... gedacht? Ja, dat is de pessimistisch gedacht. Ik ga toch bij alle dingen die wij presenteren ervan uit dat het succesvol is. Of dat het in ieder geval een plek heeft in het schema uh, en dat het een functie heeft. En uh, uh, u hoort er nu vier, heeft u laten horen, maar er waren nog vele. OB's bijvoorbeeld, dat uh, ja. is een programma wat wij nog gaan doen. Dat het gaat over dikke uh, mensen, hè? Nou, Erg dikke ja, dat mensen. gaat over mensen die uh, uh, dusdanig dik zijn... dat dat zo ongezond is dat ze binnen nu een hele korte tijd in grote problemen zouden ja, kunnen komen. Het gaat over mensen wel over 300 kilo, heb ik begrepen. Ja, dat o, je je er zit dacht dat die, die, dan die er nog zijn. zijn. Ja. ja, die zijn er nog en die zijn ja. er zelfs vrij veel. Er hadden zich meer dan 400 mensen aangemeld, dat vond ik al indrukwekkend. Ja. Zeg maar, wat is daar uh, het nut van, van zo'n programma? Of, of hoeft, hoeft een programma geen nut te hebben? Nou, dat ligt aan het programma uiteraard. Het uh, nut kan overigens ook zijn het amuseren van mensen... maar dat is bij dit programma zeker niet het geval. Nee? Het nut is hier dat je... Nou, het is wat zwaar aangezet... maar dat je wel helpt om een leven weer op de rit te zetten. En dat is heel veel waard. Ook voor een uh, televisiezender of voor, voor een presentator. En nee? voor die mensen uh, bovendien. Dat zul je ook terugzien, dat die mensen daar enorm uh, veel baat bij hebben... dat zij van de buitenkant geholpen worden aan hmm. hun grote probleem... en het dan ook dus volhouden. Ja. Nou, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, maar het is natuurlijk ook een beetje erg dikke mensen kijken. natuurlijk. Nee, dat is het niet. Want je ziet ze natuurlijk wel en je ziet nou, hun probleem ook. Maar omdat zij erover vertellen, over de oorzaken en ook het, het, het probleem te lijf gaan uh, uh, zie je wat er daadwerkelijk in de mensenleven kan veranderen en gebeurt. En dat zijn gewoon mensen die in vrij grote getalen ook in Nederland rondlopen. Dus het is allerminst door een sleutelgat ja. kijken. Nee, maar, uh, zeg maar waarom doet RTL uh, uh, dit soort programma's? Uh, Coaching is is de filosofie? Nee, nee, nee, vooral die programma's als over dikke mensen. Wat is daar uh, de achterliggende gedachte bij? Nou, dit, dit is een, uh, een, een uniek project. We hebben verder niet veel programma's... of eigenlijk geen enkel programma over afvallen gemaakt. Eén keer met Sonja Bakker... Um, maar dit is gewoon een project wat mij zeer aansprak. Omdat uh, je een jaar lang zes verschillende mensen uh, volgt en helpt... en dus ziet hoe zo'n leven in elkaar zit en, uh, en hoe ze er weer een leven van maken. Ja. Nou ja, dus hoe, ik, voorkom je, hoe voorkom je dat bij de kijker toch uh, uh, de gedachte staat van... wij gaan ons dus even uh, leed van maken vandaag? Door, uh, door oprecht te zijn. Door het echt te menen en door echt een verschil te maken. Door naar die mensen te luisteren en ze op, oprecht te helpen. En ik heb uh, dat, uh, de eerste promo nu, zowel op de perspresentatie waar u nu aan refereert, uh, laten zien. als ook uh, een maand geleden bij alle adverteerders. zaten toch in totaal, we zeggen, duizend mensen in de zaal. En die waren allemaal diep onder de indruk. En daar heb ik niemand horen zeggen van. Nou, dit is een beetje. Uh, een beetje makkelijk, een beetje goedkoop. Ja, dit is een beetje naar ja. dikke mensen kijken. Dat is het niet, daar zou je ze tekort mee doen. Ja. En de programmamakers ook. Ja, nou ja, ik vraag me wel af. Kijk, als je zo'n programma wilt, dan, dan RTL is uh, een sterrenzender. Dan zoek je dus ook een presentator bij. Dat wordt Wendy van Dijk hè, trouwens. Ja. Ja. ja. ja. Want je moet daar wel iemand bij hebben die op zijn minst uh, invoelend uh, en en niet al te zeer met een uh, amusementse oog <laughs> daartegen nee. aankijkt. Nee. Nou, dat, dat doet zij dan ook fantastisch. Die rol, ja. die vult ze daar geweldig in. Uh, uh, die mensen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Die moeten haar vertrouwen. Die moeten vertrouwen dat zij daar niet komt om hen te filmen zoals ze zijn. Ja. En dan te denken, jeetje, kijk nou eens zeg. Maar die moeten haar vertrouwen op dat zij haar uh, uh, kunnen vertellen wat hun verhaal is. En naar ja. een oplossing kunnen zoeken. En daarom is dat zo belangrijk dat haar een, een goede presentator op zit. Nou, RTL is natuurlijk een commerciële zender. Dus die, die leeft van wat uh, het, het, het, het, het geld. Dat, dat binnenkomt van de commercie, van de ja. reclame. Welk, welk soort reclamemakers komt af op een programma over uh, dikke mensen? Nou, het is niet meer zo zoals dat vroeger wel was... dat uh, adverteerders heel specifiek inkopen op één programma. Dus het is niet zo dat uh, grote bedrijven zich melden en zeggen... ik wil alleen rond de voice of ik wil alleen rond op dit programma zit... of alleen bij zien vliegen, noem maar op... Dat is niet zo. Zij kopen aan het begin van de maand of aan het begin hmm. van het jaar een aantal reclameblokken in en die worden door ons geplaatst. Dus dat ja, is niet. Maar jullie zullen zo. dus niet uh, laten zeggen, een, uh, een grote winkelketen uh, programmeren qua reclame rondom dat programma. Want dat zou natuurlijk een beetje gek zijn. Nee, daar wordt wel naar gekeken. Ja, dus voor, uh, ja. het lijkt mij dat een reclame van McDonald's wellicht niet nodig is in de blokken van uh, nee. in de blokken van Hobbies, nee. nee, lijkt mij ook niet. Um, we hebben het even over gehad over presentatoren, de prijzers die we eerder gehoord hebben. Onder andere Albert Verlinde, Robert en Brink. Maar er is ook iemand die kan niet zo goed met je door één deur. Ik hoorde dat mijn directeur, uh, hoe heet je ook alweer, uh, er Erland, al jaar, ja, je vergeet zo'n naam als je iemand maar in twee jaar maar zeven keer spreekt, dat hij had gezegd dat ik voor het geld naar SBS ging. Toen dacht ik, dat is echt pure bullshit. Op twee jaar was ik aan de zeulen met een reportageprogramma. Dat is het voornaamste probleem. Iedereen zegt, het is puur zakelijk. Nee, het is puur persoonlijk. En als je niet in het favoriete boekje, het balboekje staat van uh, de programmadirecteur, ja, dan kan je het gewoon uh, shaken. Dat was uh, bovenaan van Doris, ja. weg uh, bij RTL, overgestapt ja. naar SBS uh, 6. Ja. Uh, kan hij nog ooit uh, terug, denk je? Ja, ik heb heel regelmatig gezegd ja. uh, uh, dat hij uh, wel degelijk terug. Hij heeft overigens net verlengd bij SBS. Dus dat zit er voorlopig niet in. Maar hij is buitengewoon talentvol en uh, een buitengewoon uh, onderscheidende presentator. Die ondanks het feit dat hij de laatste tijd wat minder succesvol is geweest... wel altijd durft nieuwe dingen te doen. En de laatste keer, hij heeft het over een reportageprogramma. Dat heeft hij ook gemaakt. en Dat is ja. vrij succesvol van start gegaan. Overigens, uh, maar ja, dan wordt het weer. Dit is een heel oud fragment, hè. dat moeten we er wel even ik bij zeggen. Ik heb geen idee Ja, dit fragment de tijd, is, is... Dit is twee jaar oud. Dus dat is, dit ja, is niet dat van zei de. Ja, zelf, inderdaad. Ja, ja, twee jaar geleden. Dit is twee jaar geleden toen hij inderdaad ja. vrij onverwacht voor ons overstapte. Ja. En dat was na een aantal gesprekken die wij hadden gevoerd. En er was inhoudelijk geen enkele reden om niet bij RTL te blijven. Uh, want dat reportageprogramma kon hij bij ons ook maken. Nou ja, maar nou, ik snap heb je dat als je. je best al... Nou, ik vond het in zoverre ik, ik begrijp het wel, want dat vind ik ook wel weer leuk aan Bo. Dat hij, dit, dit is ook een soort spel wat hij speelt. Uh, ik heb die man uh, in, in zoveel jaar een paar keer gezien. Nou dan, hij weet heel goed dat wij eindeloze, kansloze sessies... met elkaar op vrijdagavond hebben doorgebracht... om een dramaserie ja. tot spannende stand te brengen. Had ik ook thuis kunnen gaan zitten. Dus ik heb meer dan voldoende aandacht daaraan besteed... en geluisterd, zoals bij iedere presentator overigens... naar wat zij zouden willen... Maar uiteindelijk vind ik het leuk dat hij uh, goed terechtkomt... en heb ik geen enkele wrok of wat dan ook. In ja, en, en wat bedoel je als je zegt, het, ja, het is het spel dat boos speelt? Is, is, is dat uh, een gewoon spel of is dat een spel met de dubbele agenda misschien? Nee, daar zit niet eens een dubbele agenda. Ja. Dat is gewoon een, ook, een, ook een soort pose, zou ik het bijna willen noemen. Ja, Er is uh, nog één groot probleem bij RTL. Bij alle goede berichten en bij de hoge uh, omzetcijfers... En de, en de goede winstpercentages die afgelopen week naar buiten kwamen. Er is nooit een opvolger gevonden voor Barend en van Dorp. Nee. De tafel met Jan Mulder. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, Daar ben ik al lang uh, op aan het broeden. Want ik vind dat als je in diezelfde richting iets zou, uh, zou willen doen... dan moet het ook wel minimaal het niveau hebben wat Barend en van Dorp had. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag <coughs> geluncht met... Uh, met Henk van Dorp en uh, die zit in alle rust... is terug te kijken naar, uh, ja. naar die vijf jaar geleden dat hij stopte... en nou, naar wat hij uh, allemaal in televisie gedaan heeft en betekend heeft voor RTO... want dat heeft hij... Um, en dan zie je een soort heerlijke rust en gelatenheid over dat hij niet meer dagelijks nee, dat hoeft te doen. Maar heeft hij nog suggesties gedaan? En nou, en hij gaat heeft het zo doen. Dat, dat, dat heeft hij wel min of meer gedaan, maar, maar uh, op een buitengewoon prettige manier en uh, allerminst uh, uh, dwingend. Maar gewoon zijn mening gegeven, want het is een vakman ja. in hart en nieren. En, maar daar ging dat gesprek niet zozeer over. Maar, maar, maar komt er vind, een nieuwe tafel? Ik vind je? dat Baart en Van Dorp uh, uniek uh, waren en ook een voorbeeld waren. En ik denk een van de redenen voor, voor Paul Witteman op zo'n manier proberen te, uh, iets te doen. Wat ze ook succesvol doen. Wat vind je van Paul Witteman zelf? Dat vind ik een... Uh, vind ik een nou ja, het heeft meer dan zijn waarde voor, uh, voor, voor, voor, voor Nederland. En ja, maar als je met een kritische oog kijkt dat ik het af en toe jammer vind dat er uh, uh, niet genoeg gebruik gemaakt wordt... van de kwaliteiten van beide. Ik heb het idee dat dat geen natuurlijke uh, match is. is wel een stuk beter geworden, maar het zijn beide fantastische interviewers... Uh, maar ik mis de discussie aan tafel die je bij Barend en Van Dorp wel had. Het is iemand meer met van, hand... we gaan de gasten af. Ja, dan ja. iemand die even tussendoor met zijn hand op tafel slaat... en zegt van, wat een onzin, ja. spreekt u nu? Of geef eens antwoord op de vraag, dat hoor je daar zelf. Het is zelden spannend. Ja, Knevelen van de Brink, is dat spannender? Is het een betere combi? Meer ingespeeld misschien? Nou, ja, het, het spreekt mij iets minder aan. Uh, maar dat is een persoonlijke mening. Maar uh, degene die het spannendst is in ieder geval is Matthijs van Nieuwkerk. Ja, maar die gaat echt niet naar RTL. Tenminste, de, begrijp ik uit de berichten, want voor de rest weet ik er natuurlijk ook niks van. Nee, nou ja, hij zit uh, hij volgens mij de de twee, de twee jaar ja. uh, keurig bij de Vara... en daar heeft ja. hij een geweldig podium. Maar ja, dat, dat is meer soundbite-achtig dan interviewen. Nou, dat vind ik niet wel vorm hoor. Ja, nou, ik vind het ook wel heel openerend af en toe. Het ligt een beetje aan de uitzending, maar ik vind dat zij toch ook wel vaak voor de muziek ja. uitlopen en het erg goed doen. Maar ja, ja, al het. Ali B. toch in de Volkskrant? En Die zegt: Ja, je, je komt daar om even je theatertour in de laatste zinnen aan te prijzen. Voor de rest moet je vooraf je one-liners bedenken, want veel tijd hè? meer heb je niet en krijg je niet. Nou, veel mensen hebben moeite. Ik heb dat zelf ook ja. wel eens ervaren met de snelheid van nou, Matthijs, nou, nou, maar dat nou. ligt dan toch meer aan ons dan aan hem, denk ik. Ja. Maar hij is iemand die wel in de stal zou kunnen passen, maar niet. Wil. Nou, het gaat niet zozeer om een stal, maar zijn programma... en zijn manier zeg, van programma maken... Ja. zou ik om half elf niet vinden misstaan op RTL 4. Ja, maar goed, daar, daar wordt dus over gedacht, maar er zijn geen concrete plannen voor. Nee, me. die zijn er niet, want hij zit gewoon prima daar. Goed. Onze tv-restent Ron Vergouwen uh, zat ook weer voor de televisie de afgelopen week... en hij uh, laat u horen in Cassie kijken wat hij zag en vond. Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Ja, en we worden beschoten nu hier. Met zware granaten. Deze hele TV-week is eigenlijk samen te vatten in één vraag. Die ik in totaal zo'n nou, 239 keer voorbij heb horen komen. En hebben ze enig idee waar Gaddafi is? Nee. Ja, heel verrassend antwoord. En tot Gaddafi is gevonden, konden onze correspondentenhelden deze week laten zien wat ze waard zijn. De mietjes werden gescheiden van de helden. Correspondent Roel Gerard in Tripoli. Roel, hoe is het daar? Ja, het is ontzettend chaotisch hier in Tripoli. Um, iedereen die ik op straat zie lopen, die loopt met een Kalashnikov rond. Eigenlijk werd er weinig echt nieuws gemeld. Behalve dan dat er flink geschoten werd in Tripoli. Maar dat mocht de pret voor de stervenslaggevers niet drukken. Sterker nog, er werd in het journaal en in Nieuwsuur... meer zinloos geschoten dan in een willekeurige schietfilm op Veronica. Ik hoor u. Achter mij, zwaar, zwaar. Ah. Ja, en we worden beschouwd nu hier. Ook Jan Eikelboom nam met een knallend optreden in Nieuwsuur... ...revanche op zijn gemiste kans eerder dit jaar... ...om de bevrijding van het Egyptische Tahirplein te verslaan. Dat gaat mij niet nog een keer gebeuren, moet hij gedacht hebben. We nemen onze intrek in een leeg schoolgebouw... ...waar meerdere journalisten onderdak hebben gevonden. Jan, Ja. ja. Er moeten meer mensen mee. Ja, spannend hoor, maar wat het nieuws nu precies was, bleef mij allemaal wat onduidelijk. Ook bij de NOS in huis werd de oorlog gevoerd, al beperkte dat zich meer tot de technische verbinding met Tripoli. U ziet hem hier achter mij, hij is veilig aangekomen. Het was alleen wel zo Jan, eh, eerder deze uitzending, vijf seconden voordat ik met je wilde gaan praten. Klapten alle lijnen eruit, telefoonlijnen, beeldlijnen, misschien nu weer. Ja, ik denk dat we Jan weer kwijt zijn. Het zegt wel iets over uh, de situatie. Nou, Joost een beetje slecht excuus, hoor. Want uh, daar hoeft niet altijd een oorlogssituatie aan ten grondslag te liggen. Uh, Tom Klein in New York, hebben we daar contact mee? Nee, daar gaan wij uh, door met de rest. Tom zou het een en ander toelichten, maar dat gaat niet lukken. Ja, even naar iets anders. De EO. Ook daar was er deze week sprake van een gespannen situatie. Zo schijnt er achter de schermen bij Knevelen van de Brink... een ware loopgravenoorlog aan de gang te zijn... over de kledingkeuze van Thijs van der Brink... Kijkers schijnen er massaal over te klagen. Ja en Dan nog het nationale debat over mijn blouse. Is zwart de lievelingskleur van Thijs van der Brink? Derde dag op rij, saai zwart blouseje aan. Stuur moeders eens op pad voor iets anders, joh. Ik ga niet over de shirtjes van Thijs. Ik heb altijd rode, witte en blauwe. Ik neem u mee naar mijn blousekast, dat is deze. En kijk, één zwarte, dat klopt. Grijs, lichte blauw. Dat is niet alleen maar zwart, kijk zelf. Het antwoord hangt hier. Ook op het scherm was er een hoop vuurwerk bij deze knabbel en babbel van de EO. Dinsdag voerden ze nog een kritisch gesprek met roddeljournalist Mark van der Linden. Die kwam zonder absoluut bewijs aan te voeren op de proppen met weer een buitenechtelijke dochter van Prins Bernhard. En dus stelde Andries en Thijs lastige vragen. Het is te makkelijk om het nu, zeg maar, plat gezegd af te pissen op deze manier. Nee, ik stel maar, alleen ik, een paar vragen. Nee, maar ik, ik geef jou gewoon, het is te makkelijk om dat te doen. Er is veel werk aangegaan en er zijn heel veel signalen richting Prins Bernard. Het en heeft jij reageert echt... wat kritisch op de vragen van Thijs, maar begrijp jij niet dat dit type vragen... Wat ik jammer vind is dat Thijs het boek niet gelezen heeft. Ik heb het ja, hoofdstuk ja, het dat gelezen je over had. drie keer gelezen. Ja, dus je hebt het boek niet gelezen. Och, och, och, wat een nare toontocht tegen meneer Van der Linden. En dat terwijl hij volgens zijn vrienden van RTL Boulevard... toch echt het gelijk aan zijn kant heeft. Wat een verhalen die ja. Mark van der Linden even zeggen, Hij zit hier vaak aan de desk, we maken mee... en die man kan een geheim dragen als geen ander. Ik ben dus echt stinkjaloers op Mark van der Linden. Die foto, ja, dit is... Moet je kijken, als je vergelijkt met prinses Christine... Ja. dan zie je toch wel heel veel overeenkomsten. Ja, en tot slot nog even naar iets anders van RTL. Ik was afgelopen week op de najaarspresentatie van de RTL-zenders... Daar werd bekendgemaakt wat voor programma's er komend seizoen allemaal te zien zullen zijn. En s'avonds vertelde Albert Verlinde in boulevard over de cadeautjes die de journalisten hadden gekregen. En we kregen allemaal een goodiebag mee naar huis. En dan zie je toch dat in deze tijd dat RTL 100 miljoen winst per jaar draait... dat, dat het allemaal gaat. wat mag kosten. Een strandbal. Uh, de RTL echt... Uh... Z'n butter. Oh, butter. En wat ik fantastisch vind is dit pannetje. Dat is van Wie is de Chef. En het mooie is dat als je het openmaakt als onafhankelijk journalist zit er 100 euro in. En dan schrijf je fantastische recensies. Dat is toch één, over hè? het programma. Nou uh, Albert, uh, ik heb die, uh, die goodiebag hier ook. Maar, uh... Ik heb, ik heb volgens mij een verkeerd tasje meegenomen of zo, want in die van mij is dat geen 100 euro, hoor. Ja, ik denk dat ik toch maar gewoon objectief blijf over RTL het komende seizoen. Kastie kijken met Ron Vergouwen. Even langs eh, Ragnar, Ado tegen de Graafschap in Doetinchem, Ragnar. 27e minuut van de wedstrijd, het ligt stil bij de 0-0 stand. Achmed Ami, de rechterverdediger van Ado Den Haag, gaat bij een voorzet vanaf de rechterkant... De lucht in wordt geraakt door het hoofd van een tegenstander. De Leeuw is dat volgens mij. En Amir ligt al een tijdje op de grond. Heeft al verschillende keren acht tellen gekregen. Maar komt maar niet overend. En dus wordt er momenteel niet gevoetbald. In een wedstrijd waarin de graafschap mogelijkheden heeft gekregen. Zeker in het begin. Via Rozen en wat andere mogelijkheden van De Leeuw bijvoorbeeld. Maar nog wel 0-0 hier talentenjacht op televisie, is de stelling, ik ben er helemaal klaar mee... 94 zegt, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Oneens 6 maar RTL gaat gewoon door, Erland-Galjaard. Ja, dit zijn waarschijnlijk de mensen die dan niet kijken. Alleen aan de kijkcijfers te zien, dat zijn ongeveer tussen 2,5 en 3 miljoen per vrijdag. Ja, dus Want, er is geen enkele reden om deze stelling... Uh, miljoenen, miljoenen gevolg te ja. geven. Ja, ja. Het, het gaat goed op zaterdag, vorige week, deze zaterdag. Um, John de Mol gaat naar SBS, is de SBS geworden. Um, zoekt een zenderbaas, komt uit bij Erwin-Galjaard... Uh, hij, heeft alles de baas. Ja, hij, hij heeft dan een zenderbaas. Maar... Mijer van der Ja, zeker, die heeft hij. Maar als hij het je zou vragen... Dan zit ik bij RTL en dan blijf ik bij RTL. Ja? ja. Totdat uh, de, de cijfers uh, neerwaarts gaan. En, uh, RTL zegt uh, de Aju. Nou ja, dat kan natuurlijk altijd ja. gebeuren. Maar uh, daar is geen enkele aanleiding voor. Wij staan nu sky high in alle, alle cijfers. Maar uh, niet alleen op basis van cijfers besluit je om te blijven bij een zender, maar op basis van inhoud. En ik vind dat er nog zoveel te winnen is bij RTL. Dat is, uh, de finale van de Champions League moet nog eens gespeeld worden. En winst of verlies, dat zien we dan wel. Maar... Zou je het voetbal willen hebben? De, de Eredivisie? Ja, bijvoorbeeld. Vijf... Die hebben wij gehad een jaar. Ja, weet ik. Maar... Ja, nee. Champions League zou ik een ander verhaal vinden voor RTL 7. Waar ga je op bieden? Als de gelegenheid Ik heb geen ervoor. idee, dat zou nog moeten besproken worden. Ah, okay. Ik dank je wel, mooie middag in de Kuip, Feyenoord, heen. En ben benieuwd hoe het met Ron Jans afloopt ja. aan het eind van de middag. De coach. Zometeen Ernest Faber, trainer van Eindhoven.